Dit van der Linde met het NOS Journaal. Met nog vier dagen te gaan voor de verkiezingen... ...kruipen de grote partijen steeds verder naar elkaar toe. Dat blijkt uit de Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde... ...van de zetelpeilingen van Ipsos INO en Verian 1Vandaag. De PVV is met 25 tot 31 zetels nog steeds de grootste partij... ...maar is in een maand wel significant teruggezakt. GroenLinks PvdA staat stabiel op 22 tot 26 zetels, maar D66 kruipt in de buurt met 19 tot 23 zetels. Is die partij even groot als het CDA? Ook de VVD lijkt voorzichtig weer op te klimmen met 14 tot 18 zetels, 2 aan 3 meer dan twee weken geleden.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 Op de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Chili... heeft Hetty van der Wouw haar eigen wereldrecord op de kilometertijdrit gebroken. Ze reed de kwalificatierit in minder dan 1 minuut en 4 seconden... bijna een seconde sneller dan haar oude record van februari. De finale van de kilometertijdrit is later vanavond. Van der Wouw maakt dan kans op haar derde wereldtitel. Eerder won ze in Chili al goud op de individuele sprint en op de teamsprint.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 een toepasselijke plaat. Uh, Want daar zijn we weer. Ja. <laughs> we ja. werden er eens uitgeknikken door het nieuws natuurlijk. We hadden het uh, allebei niet in de gaten <laughs> dat het nog uur was. Dus we gaan uh, ja, voor de tweede keer terug naar jou natuurlijk. Ja. Two Times en Emily. Nou, we gaan weer terug, uh, terug naar jouw uh, boek natuurlijk. Uh, de vraag was, uh, tenminste we waren er gebleven bij... Uh, uh, komt er ooit nog een derde? Ja, nou ja, dat weet ik niet... Uh, het punt is wel dat over blemmende kun Overtuiging kun je heel veel schrijven. Ja. Uh, ten eerste omdat het zo veel voorkomend is. Uh, omdat iedereen ze heeft. Bij mij in mijn praktijk uh, hebben ongeveer mensen gemiddeld 20 Blemmer Overtuigingen. Ja. En ik ben nog nooit iemand tegengekomen die geen Blemmer overtuigingen Overtuiging uh, heeft. Uh, dus je, je, kunt er, ja, je kunt er heel veel over, uh, over, over schrijven, maar ik heb geen idee. Ik, ik heb altijd wel zoiets van... Je moet er echt uh, ruimte voor hebben. Ik heb, dit jaar had ik heel veel ruimte omdat ik minder cliënten had. En ik gaf ook minder uh, les op de hogeschool. Ja. Uh, daardoor was het prima om dat uh, te doen. Uh, ja, ik weet niet hoe dat, hoe dat gaat in de toekomst. Dus, uh. ja, maar ik denk dat je inderdaad op, op de hogeschool... toch wel uh, enigszins wel eens mensen tegenkomt... die dus uh, ja, toch wel ergens belemmerd worden uh, ja. in, in, in een vak waar ze voor willen studeren, zeg maar. Mm -hmm. ja, en dat ze dus een bepaalde uh, uh, punt komen dat ze zeggen van... ja, dat, dat gaat me niet lukken. Zeker, ja. Ja, ik heb natuurlijk ook uh, dat soort mensen in mijn praktijk. Ja. Die uh, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een manager bijvoorbeeld... die. Uh, die, die, die heeft al 10, al 15 jaar dezelfde functie. En die heeft ook een glazen plafond. Hè? Ja, dus, ja, ja. Ook mannen hebben gewoon glazen plafonds. Ja. Um, en dat heeft eigenlijk altijd te maken met een belemmerende overtuiging. Bijvoorbeeld, ik ben niet goed genoeg. Maar dat ja. kunnen ook allerlei andere belemmerende overtuigingen zijn. En um, nou, wat ik dan doe met ze in de praktijk... is dat ik dus die... Uh, dan ondersteun ik ze om een belemmerende overtuiging los te laten. En dan zie je inderdaad dat ze daarna... Echt weer lekker door kunnen groeien. En dan ja. weer gewoon carrière kunnen maken. en dan een volgende stap kunnen nemen. Dus uh, ja, en dat geldt ook voor studenten bijvoorbeeld. die, uh, die niet goed kunnen, kunnen studeren. Dat, uh, zit er zitten vaak ook belemmerende overtuigingen achter. En uh, ja, dus als je die allemaal loslaat. dan, uh, ja, dan, wordt, dat leeft het, dan, dan lacht het leven je weer veel meer uh, toe. Ja, het is eigenlijk een beetje een soort van. Uh, die belemmering, ja, die moet je loslaten. Ja. Om het maar zo te zeggen, eventjes ja. overheen stappen en uh, kijken hoe het dan uh, uh, fluctueert. Ja, dat er overheen stappen is een beetje moeilijk, want dat ja. zit in je onderbewuste. En vaak heb je helemaal niet door dat je ze hebt. Hè? Ja, en nee, het... maar goed. Ik, ik denk toch, als je, als je continu tegen hetzelfde punt aan loopt... dat je jezelf toch zelf wel gaat afvragen van, joh, waar zit het nou fout? Zeker, ja. Als het goed is, dan krijgen mensen een soort zelfinzicht van... Hey, Misschien ligt het wel aan mij. Ja. Of bepaald gedrag dat ik erin zet. Want het punt is, je bent er zo uh, vertrouwd mee. Want je hebt het al je hele leven. Dat je het heel normaal vindt. En je vindt het bijna raar dat anderen het niet hebben. Ja. Hè, zo hoor ik wel eens mensen van... Uh, ja, dan heb ik dat en dat. En uh, ja, dat vind ik dan wel ingewikkeld. Maar ja, dat is logisch. Want iedereen heeft dat natuurlijk. Ja. En dan zeg ik, nee. Als je tien mensen op een rijtje zet. Dan heb je, ben jij de enige die dat hebt. En die andere negen hebben dat niet. Dus dat heeft echt met jou te maken. Ja. En dat komt omdat iedereen op een andere manier uh, is opgevoed. En dat heeft eigenlijk, blemmen overtuigingen ontstaan bijna altijd door hun opvoeding. En dat uh, komt omdat uh, hun, ja, je opvoeders, dus meestal zijn dat je ouders. Die hebben dan ook bijvoorbeeld bepaalde blemmen overtuigingen. En dat stralen ze zodanig uit dat die kinderen dat een op een overnemen. Ja, ja. Bijvoorbeeld een, een, een moeder die heel angstig is dan kan je dus uh, donder op zeggen dat die kinderen ook heel angstig worden. Ja. Dat nemen ze uh, gewoon kopiegedrag, over. Kopiegedrag, ja. ja. Terwijl dat helemaal niet reëel is. Dat klopt helemaal niet. Nee. Maar ze nemen dat gewoon over. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat een uh, vader bijvoorbeeld... Uh, altijd je kinderen afzeikt als ze bijvoorbeeld een zes hebben of een zeven. Ja. Want omdat ze dan een acht of een negen moeten presteren op het rapport... Dat, dan zijn dat geboren perfectionisten. Ja. Snap je? Die willen altijd alles... Uh, moeten alles goed doen. En die hebben dat dus helemaal niet door. Want ze denken, ja, dat is de wereld. En zo, zo hoort het en zo zit het in elkaar. Tot je zegt dat heel veel andere mensen dat niet hebben. Ja. Nou, dat vinden ze best wel heel, heel confronterend. Ja, ja zo, zo, zo, zo heb ik dat altijd eh, met mijn moeder. Mijn moeder heeft nog nooit gevlogen in haar leven. En die zal ook nooit het vliegtuig instappen. Nee, durft ze niet? Nee, absoluut niet. Hmm. Ja, ze zegt alleen om te kijken hoe het eruit ziet. Ja, toch ja. is jouw moeder, ik weet niet hoe je, oud je moeder is... maar die, die heeft dat hele vliegen wel meegemaakt natuurlijk al... want dat zo lang bestaat het al, dus het ja. is wel een soort van normaal geworden, toch? Ja, het is, het is wel dat er, normaal dat er vliegtuigen bestaan. Ja. Ja. Maar niet, uh, ja, ze zal instappen om te kijken eh, hoe ziet zo'n vliegtuig eruit. Maar uh, daarmee de lucht in gaan? Nee, absoluut niet. Nee. Heet want... dat dan vliegangst? Uh, dat, ja, ik denk dat dat vliegangst is. Mm. Ja. En ja. Ik, denk, ik denk dat het ook een beetje uh, uh, met het zicht is op uh, de dingen die ze eigenlijk mee hebben gemaakt door de jaren heen met vliegtuigen. En oh. uh, wat je dan op het nieuws ziet. Ja, ja dus uh, dan zie je ze op het nieuws uh, neerstorten en dan ja. zijn er weer uh, Juist. 200 doden. Ja. En daar is ze dan een beetje angstig ik, van. Ik denk, ik denk dat dat haar een beetje uh, belemmerd heb in dit mm -hmm. geval. Oké. Okay. Ja, ja en ik, ik, ik, ik heb dat weer andersom. Ik stap er wel in. Ja. ja en, uh, <laughs> maar ik zit, niet, uh, ik zit bijvoorbeeld niet graag uh, tien uur in een vliegtuig. Want dat vind ik weer een beetje te lang. Dan word ik onrustig en uh, dan wil ik eruit. Oké. Okay. Ja, uh, <laughs> dus dus Azië is een beetje moeilijk voor je. Dat is, uh, ja... azië ja, ja, of ik moet tussentijds uh, eventjes uh, lekker eruit... even, even uh, een paar uurtjes kunnen wandelen. En, uh. Oh ja. Ja, of je gaat een paar dagen eruit. en Dat kan ook. Ja, dat kan ook, ja. Ik ga volgend jaar naar uh, Nieuw-Zeeland. En uh, ik had echt zoiets van... ja, ik ga echt geen 30 uur in een vliegtuig zitten. Nee. Dus uh, we gaan in Hongkong uh, nog een paar dagen uit. Leuk. En dan, uh, nou, dan zijn we helemaal fris en fruitig... om dan de uh, volgende stap uh, te doen naar Auckland. Uh, Oké. Okay. Ja, dus dat, dat kan natuurlijk ook. Ja. En dan uh, doe je dat uh, met backpacken? Of, uh... Ja, het is, het, is een, het is eigenlijk wel backpacken. Want uh, we, we zullen niet heel veel reserveren. Um, maar ja, weet je, tegenwoordig, als je backpackt, kun je ook gewoon, kun je ook gewoon met een rolkoffer doen. Ja. Het ja. is helemaal niet meer nodig om en met een rugzak dat uh, te doen. doen. Dus het is een soort van backpacken. Maar... Backpack met een, rol, met een rolkoffer mag dat? Ja, natuurlijk, nou, ja, dat mag. Ik bedoel, ja. er zitten tegenwoordig ook van die van die dingen op dat je kan dragen, dus. Ja, ja. ik heb ik heb ook rolkoffers inderdaad die wij ook zo'n die kan je op ja. je rug dragen ja. inderdaad. Dus dus eigenlijk is dat soort soort backpack. Ja, backpacken je, je, je ook. Rijd, je rijdt ermee en je backpack ermee. maken Ja, het. ja, precies. Hey, um, nou ja, je? <coughs> <laughs> Ik wil niet weg. <laughs> ja, je bent een paar weken ziek geweest, hè? Dat ja, toch ja, een beetje dus, de uh, laatste dus, dagen. Dus, dus, uh, het is nog niet echt helemaal. De dokter zegt het moet slijten, de hoest. Hmm. Dus nou ja, daar vertrouwen we maar op. We gaan uh, nog een plaatje draaien. En dan gaan we, nou ja, nog een paar plaatjes. Dan gaan we naar Elfrida. Ja, die gaan we bellen. Mucho Mambo en Sweet. Voor de auto's van 7 uur. En uh, dat allemaal met ondergetekende vet, hij en Richard Buitenweg. Richard, ja. we hebben nog. Uh, ja, we gaan nog wel eventjes uh, terug naar de, het dier van de week: Het dierasiel. Ja. Ja. Um, ik stel uh, de kat zelf even voor. Joehoe, Minty hier. Ik ben een vrolijke poes op zoek naar een gezellige eigenaar. Ben jij die persoon voor mij? Ik hou van aandacht.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 Kijk dan op de website van het Dierentehuis Kennemerland of breng een bezoekje aan het asiel. En dat allemaal van Michael Jackson. Natuurlijk niemand minder. Ja, heerlijk nummer. Ja, ja heerlijk. Ik, ik vind die langzame nummers zoals Heal the World en dit. Ja. Vind ik zoveel mooier dan die, die rocknummers. Met dat, dat gehak. Ja. Ik vind het echt zo, daar hou, nou, hou ik gewoon niet van. Dus dit vind ik echt. Nou, mooi. Inderdaad. Ja, inderdaad. Uh, voorheen natuurlijk ook met uh, gezamenlijk met uh, We Are the World natuurlijk. En, ja, dat ja, ja, dat, dat soort nummers zijn heerlijk. Ja. Ja. Ik denk ook dat dat meer uh, Michael Jackson-stijl is dan die disco-nummers op de een of andere manier. Ja, ja. Ik zeg altijd, dat? Als, als artiest moet je dus veelzijdig zijn ja, natuurlijk. Ja. Ja. En uh, ja, wie ook veelzijdig is, uh, die hebben we nu aan de telefoon. En dat is Elfrieda. Elfrieda, een hele uh, goede avond. Ja, hallo. goedavond Ja, het is avond, ja. Ja, ik, ik moet even op de klok kijken. Ja. Ja, nou ja het, het verschil buiten hier. Ik ben de hele dag al in, in de weer natuurlijk. Dus ja, af en toe moet ik ook even op de klok kijken. Hé, hey, maar um, ja, jij hebt een nieuwe uh, single uitgebracht. Uh, uh, wie ben ik? En, ja. en, en, en waar is dat uit, uh, uit opgeleid, zeg maar? Nou, dat is uh, ja, eigenlijk gewoon een heel persoonlijk verhaal. Ik uh, kwam toen, uh, mijn relatie kwam ten einde na tien jaar. Ja. En toen dacht ik eigenlijk, ja, wie ben ik nou eigenlijk zonder deze relatie? En uh, ja, vanuit dat vraagstuk is, is wie ben ik uh, ontstaan. Okay. Dus, dat is een, uh, dus een autobiografisch. Persoonlijk. Ja, ja zeker. Oké, okay. en, en wat de uh, uh, ja, we zien jou natuurlijk op TikTok en dergelijke uh, Instagram. Met uh, verschillende nummers die je vertolkt van uh, Celine Dion. Ja. Heeft, dat, uh, heeft dat eraan uh, toegedragen ja, toe ook? Um, nou, niet per se. Dat is gewoon... Uh, de, ja, ik luister eigenlijk al vanaf dat ik heel klein ben. Luister ik haar muziek. En uh, ik ben dan de laatste tijd heel veel aan het kofferen. Ja. ja, Dan moet je liedjes kiezen. En ja, dan ga je toch automatisch gewoon kiezen wat je, ja, wat je zelf gewoon leuk vindt. Ja. En, uh, ja, ik vond haar altijd toch een hele goede zangeres. En uh, daar luisterde ik dan vroeger naar uh, met mijn Walkman. Ja, ja, ja. Dus, dus ja, vanuit daar is dat eigenlijk uh, gekomen. Maar dan leg je dan die uh, lat niet heel erg hoog, Juist, uh, Frida. Want Celine de Jong, oh. dat is zo'n uh, in mijn oog een van de beste zangeressen van de wereld. Mm. Dan, dan leg je de lat heel hoog, of, of voel je dat zo niet? Nou, daar was ik eigenlijk helemaal niet bewust mee bezig. Ik, ik volg gewoon mijn gevoel en ik dacht, oh ja, die vind ik leuk en dat zing ik vaak. En ja, dat, ja omdat je dan waarschijnlijk al zo vaak gehoord hebt en zo vaak zingt, dan, ja, dan ervaar ik niet dat ik denk, oh dat is heel moeilijk. Tuurlijk, er zit wel wat nood in waar je je best voor moet doen, maar ja, ik vind het vooral, uh, ja, dat is vooral heel leuk. Ja, nou leuk dat je er zo on, uh, onbevangen instapt, want... Als je erin was gestapt met de gedachten die ik nu net had, dan uh, zou je misschien sterven of <lacht> van wel <alles. lacht> Ja, dat klopt inderdaad. Dan zou ik er heel anders naar kijken. Ja, ik, ik had vroeger wel altijd een beetje angst door met zingen. Maar ja, in de loop der jaren word je toch ook uh, word je ouder, word je wat zekerder van jezelf. Mm -hmm. En uh, ja, ben ik gewoon vooral uh, gewoon lekker aan het doen wat ik leuk vind en waar ik blij van word. En ik vind het ook gewoon uh, leuk om uh, verhalen te vertellen waar ik me dan in kan vinden. Ook al is het dan soms een vertaling. Ik probeer het toch altijd wel... Uh, ja, dat ik een bepaalde herinnering... of een bepaalde emotie die ik zelf ervaar... dat ik dat toch wel erin kan leggen. ja Ik denk ook dat... dat, uh, dat je dat enorm uitstraalt. Hè? Als je er echt emoties in kan leggen... en ook een stuk eigen ervaring. Ja. Want ik, ik kan bijvoorbeeld... als ik een uh, artiest zie op... Uh, nou bijvoorbeeld op tv... Uh, maar ook live... dat kan technisch volmaakt zijn. Weet je wel? Dat je echt helemaal denkt... wauw, dit is echt perfect maar dan doet het me toch niks. Ja. En, en iemand anders die, die zingt misschien niet zo perfect... maar die legt wel die emotie erin, die, die ervaring, die, die eigen ja, ja. touch erin. En dan ja, draagt het me wel, weet je. Dan denk ik, oh, wauw, dit is mooi. Ja, dus dan denk ik toch een, een stukje bezieling. Hè? Ja. Uiteindelijk is het al toch... Uh, ja, waardoor we, denk ik, in ieder geval zoals ik van mezelf uitga... Dat de reden is waarom uh, muziek draaien. En ja, dat, er, dat er dingen naar boven komen. Dat kan iets leuks zijn of iets niet leuks. En heel vaak uh, brengen liedjes je ook weer ergens naartoe. Mm -hmm. Dus ja, dan is die emotie daarin denk ik wel juist uh, ja, heel belangrijk. Ja. ja, en ik kan me voorstellen als je zo'n uh, zo scheiding achter de rug hebt. Dan uh, dat het ook behoorlijk erin uh, ...raakt, hè? Dat het jou behoorlijk raakt. Als je dan zegt van ja, jou, wie ben ik zonder jou? Ja, natuurlijk. Als je zo lang samen bent... ...dan ben je bijna... <lacht> ...nog net geen vier meeste twee natuurlijk. <lacht> ja. Het is zo verweven in elkaar, hè, in heel je leven. En als je dat dan weer moet gaan scheiden... ...en, en alles dan weer opnieuw moet gaan bekijken... ...dan is dat wel... Uh, ...ja, dat is wel pittig, maar... ...tegelijkertijd is het dan voor mij ook wel heel erg fijn... ...dat ik het gewoon in mijn muziek kan verwerken... ...en dat ik gewoon weer een mooi verhaal van kan maken... waar andere mensen weer zichzelf misschien in kunnen vinden. Of misschien weer ja, een andere visie daardoor krijgen. Mm -hmm. En dat vind ik dan weer ook wel interessant aan, aan kunst en muziek. Ja, die, die, die voordelen hebben jullie natuurlijk. Hè? Dat je, je ja. Ja, ook wel misschien een beetje frustraties en emoties van je af kan schrijven en af kan zingen. Ja, zeker. Ja, ik, ik doe ook heel veel spoken word. Ik oh, okay. ben de laatste tijd ook weer heel veel mee bezig. Dus ik vind het vooral ook heel erg leuk om te schrijven. En ja, daar kan je zoveel in, in kwijt. Ja. Het, uh... hey, en ben je er een beetje achter? Wie ben jij zonder, ja, voor ons zonder hem? Ja, ondertussen al langer. Want het is alweer oh. verleden, hoor. Oh, Oké. Okay. Ja, zeker. Ja, ja, er, is, er is inmiddels al een kleintje bij, hè? Ja, nice. de, we zijn al... Uh, ja, wat zullen we zeggen? Volgens mij alweer zeven jaar verder. Ik had hem ook heel lang in de koelkast liggen, dat liedje. Maar ik had het iets van, ja... Nu voelt het als de juiste nou, ik, ik dacht, Ik dacht de relatie, maar... <laughs> Dus uh, misschien moest je het er gewoon even uh, een tijdje afstand houden... Om, uh, om het uit te willen brengen? Ja, ja ik vind dat altijd... Uh, ik weet niet, ik heb altijd wel dat ik denk met bepaalde liedjes... Uh, soms voel je van, oh, deze is voor nu. En soms voel ik ook van, oh, deze die, die mag je nog wel even, gewoon even marineren. En dat is nog niet de tijd. Mm. Voor alles een tijd, zeg ik altijd. Ja, want euh, eigenlijk. Wij hebben, het, we hebben het natuurlijk uh, ooit uh, kennis gemaakt hier in de studio. Uh, dat, uh, ja, dat was eigenlijk zelfs waarom? En uh, kwam je uh, kwam hier uh, eigenlijk met Engelstalige nummers? Ja, dat is wel even geleden alweer, hè? Ja, dat nog uh, ja, uh, niet. Ja, ik heb hem hier toevallig nog uh, voor me. Die, uh, die was toen nooit uitgebracht en. Uh, dan had, ik, dan had ik gezegd tegen jou van, uh, joh, die moet je gewoon eens een keer uitbrengen. Ja, volgens mij heb je dat tot de dag van vandaag nog nooit gedaan. Nee, is This right. Dat was een prachtig nummer was dat. Ja, ja. klopt. Ja, zo zie je, maar soms blijft het gewoon op de plank. Ja, ja, ja. Nou ja, goed, het staat bij mij ook nog op de plank, dus... <laughs> nee, maar goed... Uh, uh, Engelstalige uh, blijf je dat nog wel doen? Of uh, is het echt uh, waar je nu op focust... Je, waar je nu mee bezig bent, zeg maar? Ja, ik ben nu wel echt gefocust op de Nederlandse markt. En ik merk ja. ook wel... Uh, ja, dat, dat, dat dat heel erg goed gaat. Ik merk ja. dat ik daar heel veel positieve reacties op krijg. Dus... Uh, nou ja, zelfs ik was verrast, dus. Ja, het voelt ook gewoon heel natuurlijk. Het ja. is toch gewoon uiteindelijk mijn moedertaal, dus ja. Ja, dus, het is... Uh, uh, ja, maar ja, misschien is dit right, eh, Misschien komt hij ooit nog eens. Ja, misschien wel. Of ik een maak er hier een, een andere versie van, wie weet. Een mooie. Nou ja, ik, ik zou het wel in een, in een jasje van een bellet laten. Ja, zeker. Ik bedoelde eigenlijk meer misschien een Nederlandse versie. Dat, je er weer, dat ik er weer wat anders dat, op uh, ik, ja. heb, ik heb er wel eens aan gewerkt hoor, maar. Ik zou zeggen, verras ik me. Ik het weer even neer. <laughs> nee, maar dat, dat, lijkt me, ja, dat lijkt me inderdaad wel leuk. Het, is, het ja. is even zoeken naar de tekst natuurlijk, maar... Ja, <coughs> ja dat is meestal... Uh, ja, meestal komt dat wel redelijk ja. snel. Oké. Okay. Ja. Hey, en uh, ben je stiekem al uh, met, met iets nieuws bezig weer? Uh, nou, toevallig komt er uh, 7 november uh, komt er weer een nieuwe Nederlandse koffer uit. Ik mis je. Ja. Dat is een uh, hertaling van uh, Nothing Compares to You. Oké, okay. mooi. Oh, nee. Van zin uit ja, dus die, die komt binnenkort. En ik ben ook alweer bezig met eigen werk. En ik denk dat dat dan weer in januari zal worden. Of begin februari, zoiets. 7 november, hè? Ja. Sorry? 7 november, zei je toch? Ja, 7 ja. november. Die, die, die, uh, die kan al gepresaafd worden op, uh, op Spotify. Dus die, okay. uh, die komt binnenkort. Oké. Okay. Nou, dan ja. uh, gaan we er zeker naar uitkijken. Mm -hmm. Leuk. Ja, want het is. Ja, ik zeg het. Het was mij heel verrassend. kwam het binnen? Nou, mooi. Ja. Nee. ja dus ik was er helemaal onder de bouwen stil van. Ik denk, hé, hey, ja, Celine Dion. Ik denk, al, al die nummertjes een beetje gekofferd in het Nederlands. Ik denk, dat is prachtig. Ja, hè? Nou, ja. Ik ben ook heel erg blij dat het zo leuk ontvangen wordt. En dat mensen er ook gewoon wat uit kunnen halen. En dan, uh, ja. Daar ben ik nou, en, uh, heel blij mee. Ja, en ook het, uh, het verhalen vertellen wat je eigenlijk doet, hè? Ja, klopt. Ja. Ja, ik hou, ja, daar hou ik echt van. Ik hou van verhalen vertellen, schrijven. Nou ja, ik, dat ik, ik, echt, ik, ik uh, vind dat wel iets uh, poëtisch hebben, zeg maar. Ik, ik, ja, dit is, uh, het is leuk. Het past bij je. Mm. Gelukkig. Dus, uh, nee, uh, positief. Dankjewel, dankjewel. Hé, hey, um, nou ja, ik, ik, ik, had jij nog vragen, Richard? Nee. Um, nou, nog één vraag. Uh, je zegt uh, dat je ook eigen werk uh, schrijft. Ja. En um, waar moet ik dan aan denken? Wat voor stijl? Um, goh, nou, ik weet niet of ik dat... Ja, het is echt wel gewoon spoken word wat ik, uh, wat ik schrijf. En uh, de onderwerpen, uh, ja, dat verschilt heel erg. Maar ik denk dat het wel altijd toch wel weer terugkomt uh, op uh, zelfreflectie en ja, op persoonlijke boei. ik denk dat dat wel altijd ergens een soort van een, een rode draad in zit maar ja, hoe, of ik daar nou echt een genre aan kan geven, dat, dat durf ik zo niet te zeggen, ik heb bijvoorbeeld ook van Wie Ben Ik heb ik ook een spoken word opgezet dat was dan eigenlijk uh, hetgeen wat het was voordat het überhaupt een liedje werd mm -hmm. dus ja, ja, ik vind vooral, ik denk vooral echt de persoonlijke ontwikkeling en de vraagstukken van het leven een beetje filosofisch ook wel Mm, mooi. Hey, en um, hoe, hoe kunnen mensen jou dan uh, beluisteren, die, die Spoken word uh, nummers? De, uh, de Spoken Birds die staan uh, eigenlijk uh, op dit moment nog uh, enkel op mijn uh, TikTok en Instagram en andere kanalen. Mm, Oké. Okay. Ik ben wel aan het overwegen om dat in de toekomst anders vorm te geven, maar aangezien ik daar ja, eigenlijk nu pas weer een halfjaartje mee bezig ben. Ben ik nog aan het kijken hoe ik dat eigenlijk wil vormgeven. Maar voor nu uh, is dat gewoon te vinden op TikTok en uh, Instagram onder uh, 1111. Hmm. En ja, de muziek die staat natuurlijk ook gewoon op Spotify en, uh, en andere streamingsdiensten. Ja. Oké. Okay, nou, dan uh, gaan wij uh, jou blijven volgen. Zoals ja, ik uh, altijd uh, heb gedaan. <laughs> <laughs> en uh, nou, dan, dan, dan vraag ik jou, uh, uh, kondig je eigen single aan? Ja. Nou, hier uh, is uh, Eleven uh, met wie ben ik? Hé, hey, dankjewel Frieden. Dankjewel, tot ziens. Heel ja, bedankt. Fijne hey, avond. Fijne avond. Doei Ik wil rennen naar een plek waar ik jou niet hoef te zien. Afgezonderd van de rest Wil ik los van mijn verdriet Hier alleen net het besef Het geluk zit in mijn ziel Ik doorzie mijn eigen weg. Ja, de spiegel houdt het piep Zoek toch naar nee, mijzelf Waar word ik nu thuis? Wie ben ik zonder jou? Of Rita, oftewel Eleven en uh, ze had het over wie ben ik zonder jou. Ja, het was een, uh, was een leuk gesprek, aangenaam nummer. Ja, ja. maar nou uh, weet ik nog steeds niet wie ze is zonder hem. Nee, nou dat gaan we ook nog eens een keertje <laughs> achterkomen. We gaan hem gewoon nog een keertje uitnodigen in de studio. Ja, leuk. Ja, en uh, ja, hadden wij nog, uh, nee, we hebben alles al gehad. Hè? Ja, ja alles is er... we, we, zitten, we zitten eigenlijk een beetje doorheen en uh, de tijd ook bijna. Dus we gaan nog eventjes een uh, lekkere uh, muziek draaien, denk ik. Doen we met de Mavericks en uh, Dance the Night Away. With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 Los und reich eine weiße Taube hielt er in seiner Hand, streichelt sie und sagt zu ihr ganz leicht. Wenn Asias weiße Taube fliegt flieht hinauf ins Himmel. Weiß er schon, de Alte schoot vol zu hinter. Het was die siebte Taube, die in den Himmel flog, al die anderen sah er niemals meer. Wen als die als weise Buenos Dios, uh, weise taube, Ja, Frans, uh, Fransie Bauer. je dit nummer of niet? Nee, eerlijk gezegd niet. Ja, maar je weet wel dat ik Duits, uh, ook Duitse nummers hebt. Dat jij Duitse nummers hebt? Nee, uh, Frans. Oh, Frans Bauer. Frans Bauer, ja. Nee, ik was er inderdaad niet zo... Uh, het verbaast me ook weer niet aan de andere kant. Maar uh, nee, ik wist het niet. Ik heb geloof nooit een nummer gehoord van hem in Duits. Ja, want hij heeft toen ook nog eens een keertje meegenomen met... haas. Ken je dat nummer? Dat uh, je ja, hard rock. Uh. Oh ja? Ja, ja. Oh, dat ah, dan moet je, je maar eens op, op YouTube opzoeken. Dat, uh, Frans Bouwen en uh, uh, hard rock. Dan, uh, dan kom je daar even terecht. En, uh, geweldig hoe hij dat doet. Leuk. <laughs> ja. hey, en, uh, treedt hij ook in Duitsland op? Uh, hij heeft wel opgetreden in Duitsland. Maar of hij dat nu nog doet, ik durf ik het niet te zeggen. Hmm. Ik weet wel dat hij druk met zijn zoon bezig is... Chris Bouwer. Daar, daar, als hij even tijd heeft... dan vaart hij dus mee. Met zijn zoon naar de, naar de theaters... en dergelijke. En even kijken, Ik dacht dat hij hier ook... in uh, Beverwijk... in het Kennawer Theater kwam... in, uh, in uh, januari volgens mij. Zijn zoon? Nee. Uh, Frans Jan, zelf, wel? ja. Frans Bauer Solo. Hm. Ja. Dus het uh, wordt ook weer... een ander programma. Hm. Ik ben benieuwd. Ja... Ja, dus uh, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Nee. Hé, <laughs> hey, um, ja, we gaan gewoon een lekker plaatje draaien tot, uh, tot het einde, zo'n beetje. Uh, en doen we gewoon... Uh... Nou, laten we dan nu in de gaten houden dat het straks 7 uur is. Ja, ja, ja. Nou, <laughs> nu houden we in de dat gaten. Dat kan niet worden afgekapt. <laughs> wij, wij houden maar van één smaak. De smaak van DJ Fred. At first I was afraid, I was bad Het ook wel overleefd, Richard. Ja. He? I will survive. Ik vind het altijd wel even een sitje, Fred. Zo, vijf ja, uur achter elkaar ja, wil maken. Ja het, is, uh, het is, uh, ja, het is eventjes wat anders. Maar uh, ja, ik, ik geloof met dit, dit is toch nog beter dan in de file staan uh, op de A10. Absoluut. Zeker. <laughs> Gelopen. Ja. ja, en ik vond het ook een, echt met op, op, oprecht een hele leuke uitzending. Ja, he? ja het is, uh, was weer een geslaagde uitzending. De volgende uitzending staat gepland uh, voor 20 december. De kerstuitzending... Van uh, Zandvoort voor jou. En dus ik wil uh, Rob nog even alle beterschap wensen, want die is toch wat eerder naar huis gegaan. Omdat ja. Het is niet helemaal lekker, Ja, voelde. die, uh, die troeft het niet. Nee. Dus uh, ja, tot, uh, tot 20 december dan wel. Ja, maar. dankjewel. Ja. En jij ook? Ja, dankjewel. En uh, bedankt voor je inzet natuurlijk. En gedaan. Tot dan! Tot dan! Hoi hoi!